9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op drie Enorme rijen voor de vaccinatiecentra's. Veel mensen staan te trappelen om de booster te halen. Ook bij de rijen in Amsterdam was de interesse groot. Daar werden de rijen in de loop van de dag steeds langer, zegt de GGD. Helaas ook met mensen die officieel nog niet aan de beurt zijn. Uh, ja, op dit moment zeker 1 op de 10. Maar we zien alweer een toename. En dat heeft hele verschillende redenen. Er uh, zijn ook veel mensen die komen met hun partner mee. En die hopen dan ook meegeprivileerd. Worden, maar eigenlijk brengt het ons nog langere rijden en vragen we ook echt om dat niet te doen. Waarschijnlijk willen mensen nog graag snel een boosterprik halen om op wintersport te kunnen gaan. Zeker twee ex-leden van Jehovah-getuigen hebben aangifte gedaan tegen de geloofgemeenschap, zegt het radioprogramma Pointer. Ook andere oud-leden zouden overwegen om aangifte te doen. Ze zeggen dat ze door de gemeenschap sociaal zijn doodverklaard. Sommigen zien hun familie niet meer, omdat de Jehovah's ze hebben buitengesloten. De Turkse influencer Merve Tashkin, die foto's op haar Insta plaatste... van haar bezoek aan het Seksmuseum in Amsterdam... heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van vijf maanden. Dat betekent niet meteen dat ze de cel inhoeft. Ze hoeft alleen haar straf uit te zitten... als ze de komende jaren andere strafbare feiten uithaalt. In Eindhoven mag de vlag uit. PSV sloot het jaar af als winterkampioen. Ze wonnen dezelfde avond met 2-0 van go Ahead Eagles. Het eerste doelpunt viel al gauw. Nou, oh, een mooie. Probeer het maar. Oh, wat zit hij er lekker in. Ja, 0-0. Zal het nu niet meer worden. Binnen de 10 minuten leidt PSV al. Het tweede doelpunt viel in de tweede helft. En nu mogen de profvoetballers lekker vakantie gaan vieren.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 Kerst! CFM Dit is Kerst! Met ZFM! Met nu nu! Alternative FM! Ook zij hadden een EP uitgebracht. Die, die deden ze in oktober. Deden ze dat. Uh, dan heb ik het over Miner Citizen en die Doll. Uh, derde uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Eigenlijk een beetje een jaaroverzicht. Maar hier en daar ook nog wat recenter materiaal wat uh, voorbij komt. Uh, bovendien over Miner Citizen gesproken. Zij uh, doken ook op in uh, de popronde. En hebben ook boordelijk nog wat, wat speeluren gehad in dat opzicht.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 Penelope hoorde je ervoor met Thin Line. We gaan uh, verder, want uh, ook een band die deels uit Zuid-Holland komt... maar ook deels hier uit de buurt, is uh, Panda maar. Volgens mij hebben ze hun roots gewoon in Haarlem liggen. Uh, Getuigen het uh, verhaal dat ze alles eerder hebben meegedaan bij de Rob akda En bovendien hebben ook twee van de leden van de band... een, uh, ja, een soorten van opleiding gehad in het uh, conservatorium...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 Een kleine stevige bench uit de hoofdstad is deze I'd Kite Arcane met Strong Woman. Daarvoor Panda aan de Maar met ook al een best wel een stevig nummer, You Want To. Dan weer terug naar het meest recente materiaal, want dat is vorige week uitgekomen. We mochten hem vooruitdraaien. draaien. De bedoeling is dat ze komende maand, dat is dus weer in het nieuwe jaar, weer met een nieuwe single gaan komen. Dan heb ik het over Rowan en het nummer dat heet Chess.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 Enkhuizen, daar komen ze vandaan. Where, where to go from here. Dat is de single die ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je Rowan met chess. Ik kan we beter even mijn mond houden. En she told me.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 Make me feel safe Normaal hoor je hier Lassette ook op. Uh, dit is dan in de bijdrage bij Low Earth Sound System. Nummer heet Circles. Ook, uh, dacht ik, deze maand uh, uitgebracht. Ik geloof begin december zelfs. Uh, Mink is uh, alweer wat ouder is uh, van afgelopen maand uh, met Where Do I Go.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 Just give me time Because I...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 Until you see it. Yeah. yeah.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 See it